...namelijk Marleen van Enschot en San Smolders. San Smolders ja, en Lucie Robold presenteert vanavond... ...is ook min of meer een gast... ...want uh, zij beide vormen met nog een paar andere mensen... ...denk ik het bestuur van uh, Atelier 78. Faillissement dreigt voor Goorlse club Atelier 78... ...zo konden we lezen in het Brabants Dagblad van 14 november. Al eens een keer eerder konden we lezen... ...dat Atelier 68 golen voor de rechter... Sleepte. Dat werd op donderdag 20 september uh, bericht. Inmiddels is dat uh, gebeurd. Het uh, atelier is voor de rechter verschenen. Golen is voor de rechter verschenen. Daar gaan we het over hebben. We konden erover lezen. We gaan erover napraten en misschien ook weer vooruitkijken. Hoe verder. Uh, we hebben Marleen van Enschot uh, uitgenodigd in verband met... Het Goolse Café, zeg ik dat goed? Ja, zeg je helemaal goed. Oh, gelukkig. Gools Café. Golds Café. Goolse café. Ja. Um, dat gaat 24 november plaatsvinden. Um, Marleen is ook wel eens een keer eerder hier geweest in Goolse Kringen. Misschien wel een jaar geleden, of ik weet het niet. In ieder geval toen het eraan zat te komen, toen het nog een heel pril was, de plannen. Ja, ik denk dat het wel anderhalf jaar is geleden. Anderhalf jaar geleden? Ja, ja, ja toen oh. waren we eigenlijk net begonnen als werkgroep uh, Goolse Tal. Ja. We maken onderdeel uit van de heemkundekring uh, de Vier Heerdgangen. Ja. We zijn daar uh, een werkgroep van en uh, we houden ons bezig met het Gools. Uh, met het Gools, ja. En ja. nou, er gaat een planksje komen. Ja, gaat een plankske komen. Een leesplanksje. Nou, daar gaan we ook over praten. Uh, twee onderwerpen dus vanavond, maar zoals altijd, wat we het eerste doen is, wat was er nog meer in het nieuws, bij voorkeur het Goorlisse nieuws. Nou. Uh Lucy, heb jij iets opgevist? Nee, nee. ik ben de afgelopen week... Maar dat gaan we, mijn grote nieuws is natuurlijk de rechtszaak. Ja, ja. En uh, daar ja, zijn we zo mee hebben. bezig geweest... Dat, uh, dat, uh, dat ik daar eigenlijk niet meer zo uh, open stond voor andere gorels nieuws. Het enige is dat ik ontzettend veel positieve reacties krijg... Uh, als ik in, in deze gemeente rondloop. Van uh, duimen opsteken en kop op en hartstikke ja, ja. goed en ja. zo... Dat is het enige, maar verder heb ik, ben ik eerlijk gezegd, heb ik geen echt Goorles nieuws. Nou, maar dat is toch ook mooi, die ja. duimen omhoog en kop op. Ja, dat vind op. ik wel. Hè? Jazeker, ja. die reacties. Eh, ja. ja, positieve reacties. Positieve ja. reacties, hartverwarmend. Ja. Um, jullie doen ook mee, Marleen, wat was er in het nieuws in Goorles? Nog meer dan buiten de onderwerpen. Ja, nou, ik heb, uh, ik heb gisteren met verbazing gaan kijken naar het succes van de intocht van Sinterklaas. Ja. Dat vind ik ook geweldig Zeker. nieuws. Zeker. Uh, ...op het mooie nieuwe Oranjeplein. Ik, ik heb eigenlijk niet kunnen constateren of de schemerlampjes aan waren bij de bankjes. Nou, het was uh, nog wat vroeg waarschijnlijk. Uh, die zijn nou ook niet aan. Maar gistermiddag, uh, toen het weer gelukkig verbeterde en de zon doorbrak... Ja, ...en ja, het eigenlijk welweldig. nog fraai weer was. Ja. Uh, ik heb het ook gezien... Uh, nou, het plein is net groot genoeg. Het kon er net op, geloof ik, hè? Ja, het was heel erg druk. Het was heel erg druk. Met, met alle kinderen, Plein's en ouders vol. natuurlijk, en Pietjes. En volgens mij hebben ze, ik ben denk ik wel, duizend ballonnen op kunnen laten. Het was, ik vond het geweldig om te zien. Ja. ja. Mooi. Dat was voor mij leuk nieuws. Ja, dat is zeker. En Sam? Ja, ik, ik woon in Tilburg. Dus ja. Ik ben in Tilburg naar de Sinterklaas-eintag, toen ze kijken met mijn kleinkinderen. Die wonen sinds kort uh, aan, de, aan de oever van het uh, Willeminnenkanaal. Dus uh, mm. we hebben de boot voorbij zien komen met de parkjes ja. op. Dat uh, was heel leuk. En ja, het nieuws in Goorle, ja, dat, dat, dat gaat toch een beetje aan, aan mijn deur ja. voorbij. Behalve wanneer het uh, atelier betreft. Nou, ja, ja, dan niet. Hè. Ja, dus Sinterklaas die kwam daar in de Piershaven binnen. Die uh, Piershaven, dat kanaal wordt steeds meer, dat gaat ook steeds meer leven, geloof ik. ja, hè? ja. ja. Er zijn uh, veel, uh, veel nieuwe huizen uh, gebouwd en uh, die worden dus nu uh, langzaamaan allemaal bewoond. Ja. En uh, ja, het wordt echt heel levendig daar, ja. Echt een heel mooi stukje Tilburg wat dat. Mooi stukje Tilburg ja. wordt ja. Mm -hmm. dat. Dat uh, bekijken wij uh, ook vanuit uh, Goorland met, uh, met plezier, denk ik. Uh, eens kijken, wat is mijn knipsel? De chameleon blijft zitten waar hij zit werd bericht op 13 november Brabants Dagblad. We hebben hier in de Goldse Kringen ook wel eens een keer mensen gehad van de chameleon. De chameleon die, die zou verhuizen, die zou op het sportpark terechtkomen. Daar werden toen vraagtekens bij gezet. Is dat nou wel een, een geschikte locatie? We hebben daar ook... De wethouder toen uh, voor aan de tand gevoeld. Het is uh, verdedigd en het is uh, fin, waarschijnlijk van alle kanten bekeken. En nou blijkt toch dat, dat de kameleur maar beter kan blijven zitten waar die zit. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel het beste is. En waar dat zit hij? Een hele rare vraag. Oh, nou, je is... zit daar um, um, de achter de, de... de... Gulden Akker. Oh, daar. Uh, daar in die hoek. Daar zouden ze ook plaats moeten maken voor bedrijven bedrijf van activiteiten wat, wat in dezelfde sfeer ligt. Maar ja, zo'n zo school op het sportpark was toch ook een rare figuur. Hè? Ja, ik heb het nooit begrepen. hoor. Ik nee. heb het nooit goed begrepen waar ze dan een plekje zouden krijgen. Ik dacht bij de, bij de wissel in de buurt en de handbalvereniging. Was. Ja. Dat is toch geen plek, ik plek voor Ik heb het schop. nooit begrepen. Nee. Nee. Prima dat ze nee, kunnen blijven zitten. Dus dit is waarschijnlijk een wijs besluit. Ik denk het. Nou, eens kijken... Veel meer heb ik is niet. Het is stil in Goren. Tenminste, er gebeurt wel veel, het maar, is, uh, maar. Ja, niet veel. Uh, niet veel, uh, veel... spectaculair nee, nieuws, misschien nee. is dat uh, ook maar goed ook. Want dat is dan ook uh, vaker uh, slecht nieuws, is het niet? Het hoeft niet, maar het is vaak, ja, als het de kranten haalt, dan is het niet altijd het maar, meest positieve maar, nieuws. Nee, <laughs> nee, dat klopt. Ja, ja. ja. Goed, nou dan sluiten we dit, uh, dit rondje, uh, wat was er in het nieuws, af. En dan gaan we naar het eerste onderwerp. En is dat dan maar meteen Atelier 78? Ik vind het prima. Atelier 78. Ja, faillissement dreigt. Uh, op de eerste plaats... Uh, ja, ik vond het in die zin een vreemde kop dat ik dacht... ...waarschijnlijk heeft Atelier 68, 78 helemaal geen schulden... Uh, en, en uh, geen schuldeisers die ze niet meer kan betalen... zodat er een faillissement moet worden aangevraagd. Is dat een juiste term? Nou, ik, uh, ik schrok ook een beetje van de kop. Maar <laughs> <laughs> wij zijn niet verantwoordelijk voor uh, de kop. En, Sanne, sorry, uh, uh, uh, jij bent penningmeester ja. van, van uh, de vereniging. Ja, en Sanne ja, ja. en ik wij zijn samen naar de rechtbank geweest... En, uh, ja, nee, maar dat is goed dat de ja, luisteraars dat ja. even uh, weten. Hier spreekt de penningmeester. De penningmeester, ja. <laughs> ja, en uh, ik heb dus ook gesproken uh, bij de rechtbank. En achter ons zat iemand van het uh, Brabants Dagblad. En die heeft uh, een aantal dingen keurig netjes opgeschreven. Uh, alleen die kop, ja, de faillissement, dat, dat is natuurlijk een... Uh, een kreet die, die meteen mensen op, op verkeerd been kan zetten. Ik heb wel gezegd dat wij op termijn, als, we, als het zo doorgaat. dan sterft, sterft de vereniging gewoon een en, en, en langzame dood. Want. Uh, ...ongelimiteerd uh, contributieverhoging. Dat kan gewoon niet. Mensen die zijn vorig jaar al geconfronteerd... ...met een forse verhoging... ...van uh, 225 euro... ...naar 310 euro. En uh, ja, daar kun je niet mee door blijven gaan. We hebben dit jaar ook uh, gezien... ...dat er uh, ruim 60 mensen... ...het lidmaatschap hebben opgezegd... ...waardoor we... Uh, ...ja, zeg maar 22%... ...van onze leden kwijt zijn geraakt... Mm en uh, een uh, vijftal uh, docenten hebben moeten ontslaan en dan staan er nog twee a drie op de nominatie als we niet nie meer aan was aan leden krijgen. Dus in die zin uh, is het, het vooruitzicht is, eh, lijkt op een faillissement maar een faillissement dan laat je een aantal uh, mensen achter die nog geld van je te goed ja. hebben en dat is in ons geval zeker niet het geval. Nee. Dus faillissement is gewoon een verkeerde term. Ja, uh, ja, wat, ja. wat hier dreigt is, is uh, de ondergang ja. van Roemrug uh, ja. ja. de Club. Ja, toch een club die vanaf 78, is, dus 35 jaar, heel actief is geweest in het dorp. Een grote vereniging en die wordt zo ontmanteld natuurlijk. Daar blijft weinig van over, want uh, met deze, maar dat kan San denk ik nog beter toelichten. Uh, uh, we hebben natuurlijk al, we krijgen nu helemaal geen subsidie meer. Dus we sluiten nu af dit jaar met een even aantal leden met een verlies... Dat moet je ook weer gaan doorberekenen. Dus die contributie gaat steeds hoger. Weer mensen opzeggen. Het, het wordt een visieuze cirkel naar beneden. En dat hebben we inderdaad, zowel San als ik, allebei duidelijk aan de rechter, aan, aan de rechter ja, voorgespiegeld. Zeg maar. van, nou, dat is het, uh, het scenario waar wij toch bang voor zijn. Ja. Uh, er is uh, enig tekort. Er is een, uh, daar wordt een bedrag van 8000 euro genoemd. Uh, ik heb een uh, voorlopige uh, begroting gemaakt voor het uh, seizoen 2013-2014. En dan uh, sloot onze begroting met een tekort van uh, uh, 9400 euro. Dat betekent gewoon, we hebben nog wat uh, gespaard in, in, uh, in de afgelopen jaren. Omdat wij ook wel aanzagen komen dat wij uh, subsidie zouden moeten gaan inleveren. En uh, daar kunnen we de eerste uh, klap mee opvangen. En we hebben nog uh, ja, wat, wat, wat dingen achter de hand... waarbij we nu uh, voor de vraag uh, zitten... van de reservering die we bijvoorbeeld hadden voor inventaris... Uh, die zullen we dan moeten gaan gebruiken om het, uh, het tekort te dekken. Dus dat betekent, langzamerhand gaat het steeds meer bergafwaarts... tenzij uh, de gemeente uh, voor elkaar krijgt... wat ze dus uh, tijdens de rechtszaak hebben beloofd... dat ze met het Jan van Bezouwenhuis, met het Skak zouden gaan praten... om iets te doen aan die huur. En uh -huh. daar zitten we eigenlijk een beetje op te wachten. Ja, de gemeente is, een, uh, is natuurlijk een uh, belangrijke partij... en jullie hadden, meen ik, een, een belangrijk argument... In zoverre uh, is dat ook uitgespeeld dat, dat de gemeente destijds gezegd heeft... ...atelier 78, ga naar dat Jan van Bezouwhuis. Ja. Als je ja. dat uh, niet ja. doet, dan, dan ja. zul je van ons geen subsidie krijgen. Ja, ja dat klopt. Ja, dat is zeker uitgespeeld. Ja. Ja. Ook Diverse bij de... Ook bij de rechtbank hebben we dat uh, nog een keer naar voren gebracht. Kijk, uh, toen wij, wij zaten vroeger zaten we ook in het Jan van Bazouhuis, uh, toen het nog uh, het oude ja, was. Ja. Toen betaalden wij een huur die, die zo'n beetje overeenkwam. Met uh, de 10% van uh, die we uh, zeg maar van de huur die we nu uh, zouden moeten gaan betalen. Toen wij uh, gepusht werden om in, in dat bezouwhuis te gaan zitten. Toen zei uh, het toenmalige college: uh, luister, eens, gaat er maar in. Jullie krijgen uh, 90%. ...van de huur gesubsidieerd en dan blijf je nog ongeveer hetzelfde als wat je van tevoren was. Nou zitten we er zes jaar en nou draaien ze de subsidiekraan op de huur, dus echt huursubsidie, dicht. Voor de rest hebben wij geen subsidie, alleen de huur wordt, ja, ja. werd gesubsidieerd. Dat is toch, uh, lijkt mij, een, een heel zwaar argument. Uh, je kon natuurlijk niet zien of de rechter daarvoor gevoelig was... Nou, de rechter die, die zei op een gegeven moment: Waarvoor zijn jullie niet eerder rond de tafel gaan zitten met elkaar? En toen heb ik gezegd: Ja, we hebben verschillende keren het aanbod gedaan aan het college. Van we zijn best bereid tot het gesprek. We hebben aan het, de directeur van het SCAG aangeboden om erover te praten. Er, werd, er was op geen enkele mogelijkheid bij het SCAG over te praten. En bij de gemeente reageerde men gewoon niet. Ja. We hebben een en, voorstel gedaan ja. om het af te bouwen. Ja. Hè, om het over zoveel jaar af te bouwen. Van nou, dan kunnen wij een potje maken. Dan kunnen wij het geleidelijk laten gaan. Dan, dat, dat, dan blijven de leden misschien. Hè, want in één klap 100 euro is natuurlijk best, uh, best veel. En dan kunnen we het geleidelijk doen. Maar daar is de gemeente nooit op ingegaan. Nee, ja. uh, Het ziet er uh, een beetje naar uit dat, dat de gemeente... Uh, uh, niet, niet behoorlijk uh, bestuurd in deze. Nee. Uh, wat zegt de gemeente eigenlijk? Die verschuilen zich achter, uh, achter ja, jurisprudentie. Van, nou, een vergelijkbare zaak met andere gemeentes is het ook zo opgelost. En dat heeft geen juridische problemen gegeven. Daar verscholen ze zich achter. Oh, maar niet op de zaak zelf? Nee. Oh. Nou, inhoudelijk zijn ze nog, uh, tot op heden, zijn ze inhoudelijk niet ingegaan op onze uh, offerte die we in... Even kijken, in april 2011 al aan de gemeente gestuurd. hebben 2011 dus, april, hebben wij een brief gestuurd. Hebben gezegd: van als, Wij willen best van onze subsidie af, van de huursubsidie af. In vijf jaar willen we dat uh, wel afbouwen. Als jullie dan bij het uh, bezouwhuis voor elkaar krijgen dat die huur gehalveerd wordt. Dan komen we ongeveer een beetje uit op een bedrag wat wij zouden kunnen betalen. En uh, dan, dan uh, kunnen wij, hebben wij vijf jaar de tijd om onze contributie geleidelijk aan te verhogen. En jullie hebben vijf jaar de tijd om de subsidie af te bouwen. Nou, daar is gewoon niet op gereageerd. Nee. Die brief ligt, ja, die ligt er nog. Het blijkt ook dat wilden ze ook niet. Ze hebben toen die ba back to basics. Het hebben ze natuurlijk ja, back to basics, ja. van, En dat passen we gewoon op alles en iedereen toe. Dus ja. men was niet bereid. De gemeente, Dat bleek ook uit de rechtszaak. De gemeente was niet bereid om, om individueel met verenigingen vereniging in gesprek te gaan. Dit was, het, dit was het, zeg maar de, de basis. Zo wilden ze het doen. En eigenlijk, ja, daar viel niet over te praten. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat de gemeente, dat de rechter de gemeente terugfluit. Wij hopen het. Ja, wij kregen dus van de commissie beroep en schrift waar wij geweest zijn uh, in... Uh, even kijken, eind uh, 2011, kregen wij uh, uiteindelijk uh, gelijk in de zin van de commissie adviseerde aan het, aan het gemeentebestuur om, uh, uh, zeg maar, die geleidelijke afbouw die wij voorgesteld hadden, om die inderdaad te gaan toepassen, waarop de gemeente uh, het advies van de commissie uh, gewoon naast zich neerlegde en zei, nee, we, we blijven toch bij ons standpunt. Ja. En uh, zij baseerde zich op uh, jurisprudentie daarover, dat ze de termijnen voldoende in acht hadden genomen. Nou, wij hebben in, uh, in uh, juni 2011 gehoord dat er een raadsvoorstel was. In augustus hebben we de uitslag van de raadsvoorstel gekregen. En, en dat hield dus in het besluit tot vermindering van onze subsidie we, ...in uh, twee jaar... Uh, ...in 2012 kregen we nog 45%... ...en in 2013... ...krijgen we niks meer. Ja. En dan moeten we dus, moesten we 30.000 euro... ...op gaan hoesten... ...hier in, het, uh, in ja. het culturele centrum... ...aan huur. Nou, We hebben het toen gedaan... ...hebben we in ieder geval één lokaal alvast teruggegeven... ...aan ja, ja. al het uh, bezouwhuis. Dat levert dus om en nabij de 5.000 euro op... ...dus we zitten nog steeds... ...met een uh, huurpost... ...van 25.000 euro per jaar. Mm -hmm. Nou... Dat kun je uitrekenen als je met uh, goed uh, 250 mensen bent, wat dat kost. Nou, alleen, aan uren, hè? alleen aan huur, Alleen ja. aan uur ja, inderdaad. Zeg, nou, uh, ja, nou is het spreekwoord, geloof ik, waar niet is. Verliest de koning zijn recht. Um, de gemeente heeft geen geld. De exploitatie van het Jan van Bazarhuizen is algemeen bekend. is een krim uh, um, Hoe uh, moet je daar de eindjes aan elkaar krijgen? Um, ik denk dat, dat jullie ook wel begrip hebben voor, uh, voor de positie van de gemeente en van het Jan van Mezouhuis. Ja, dat, dat hadden we in, uh, in april 2011 al. Want toen hebben we al gezegd, van: uh, wij hoeven niet terug naar uh, de huur die we vroeger betaalden. Wij willen de helft van de huur betalen die we nu betalen. Dat kwam zo'n beetje uit op 15.000 euro. Mm -hmm. Dat hadden we in vijf jaar tijd voor elkaar kunnen krijgen... Maar eh, daar viel gewoon niet over te praten. Ik heb toen ook tegen de toenmalige wethouder gezegd: Ik zeg, als wij uit het bezouwhuis eh, verdwijnen, dan eh, kost dat eh, de gemeente eh, ja. toch, toch geld. Want ja. het nadelige saldo van het bezouwhuis, dat, dat komt uiteindelijk toch op de, op de kap van de gemeente. Uiteindelijk komt het op de kap van de gemeente. Hoewel de gemeente zegt toch op een gegeven moment: Nou, is het genoeg. Uh, dat, dat hebben we toch vorig jaar gezien. Maar goed, uh, maar ja. Ik zou zeggen, het is ook uh, slecht uh, koopmanschap uh, van het Jan van Bezouwhuis... om niet uh, een deal te sluiten. Ja, ja. ja. dit vinden wij dus ook onbegrijpelijk. Ja. En daar zit onze hoop ook een beetje. Maar dat heeft de rechter ook al verschillende malen aangegeven. Van waarom is er geen gesprek mogelijk tussen de gemeente en het atelier? En uh, ja, daar stond. ik had zelf het idee dat de gemeente een beetje met de mond vol tanden stond. Ja, ja, ja. op een gegeven moment zei uh, de... Uh, iemand van de, van de twee mensen dan die zei: Van ja, wij zijn best bereid om. Uh, het staat ook in het stuk om, uh, om daar met het bezouwhuis eens over te gaan praten. Maar het bezouwhuis bepaalt zelf zijn huurprijs. Terwijl wij van de, de, de, de directeur van het bezouwhuis steeds te horen krijgen: Nee, de gemeente bepaalt hoe wij moeten vragen. Ja, ja, ja. ja. Dan, dan, mm, dan ben je zo'n beetje van, van ja. het kastje naar de muur. Zo dat is dus. we Ja, ja. ja. Uh, nou. Uh, Prijzen we onze goerle altijd gelukkig met, met de kleinschaligheid. Um, dat zijn allemaal niet mensen die heel erg ver weg zijn, Lucie. Ik neem zo aan dat, dat je wel eens Wil van der Kruis tegenkomt. Ja. Uh, praat je dan niet uh, zo'n beetje op, op met, met uh, ja, uh, zeg, uh, kunnen we niet, kunnen we ja. Niet wat... Ja, uh, hoe gaat dat dan eigenlijk? Ja, ja, daar dat, dat wordt niet duidelijk over. Nee, dat, dat, dat, dat gaat niet. Bovendien hebben we het ook via de directeur gedaan van dit centrum. En die wilde dat ook niet. Die zei, nou nee, dat moet je niet meteen recht naar het skacht doen. Dat helpt toch niet. Je moet bij de gemeente zijn. De, de, de, dus dat... Uh, dat, dat, dat is inderdaad niet, uh, niet gebeurd. En uh, als we het aanzwengelden... dan werd dat weer met een bepaalde dooddoener uh, af, uh, afgedaan. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, ja. ja en als, nou, ik, als wij nou uh, hier... Uh, in onze ruimtes niks geïnvesteerd hadden. Dan zou je zeggen van ja, uh, maar we hebben bij de beeldhoudgroep beneden, hebben wij, uh, moesten we zelf zorgen voor uh, verlichting en water, want het, uh, het budget was op toen, toen het bezouwhuis eenmaal gebouwd was. Wij hebben in, in de schildersruimte zelf moeten zorgen voor warm water, want het budget was op. We hebben uh, zelf uh, uh, gezorgd voor nog andere uh, zaken die we, die, die, die we uh, uit eigen middelen hebben betaald. Dus wij zijn wat dat betreft zijn we eigenlijk uh, vanaf het begin altijd wel meegaand geweest met, met het bezouwhuis. Omdat de mensen van onze uh, club, die voelden zich best hier thuis. Het is niet zo dat wij hier met tegenzin zitten. Nee. Maar uh, kijk, als het te gek gaat worden met, uh, met de huur, ja, dan, uh, ja, dan moet je iets. Dan, uh, je kunt niet door blijven gaan totdat je zegt, van nou is de portemonnee leeg. En uh, we gaan met de petrol. Nee. Nou ja, goed, dat weet misschien ook weer niet iedereen, maar als je dat zo vertelt, dat, dat, uh, dat jullie eigenlijk ja, die investeringen hebben gedaan in die lokale, ja, jullie zijn dus eigenlijk geweldige huurders eigenlijk die, die, die zeer, zeer nauw verbonden zijn met, ja. met het Jan van Bezouwhuis. Ja, en eigenlijk vind ik dit soort activiteiten horen ook hier te zijn. Ik bedoel, het is een cultureel centrum. Het zou toch geweldige armoei zijn ja. Als, als, ja. als Atelier 78 eruit moest. Ja. Nou, naar um, een of andere ruimte elders, wat zou het... Uh Jan van Bezorgen is arm en armzalig achterblijven. Wat denk je van alle kopjes koffie en glaasjes wijn die er na de cursus hier gedronken worden? Ik bedoel, nou hebben we ongeveer 200 leden, maar voor die hele bezuinigingstoetend 260 leden die per week een kop koffie nemen, een glas wijn drinken. Uh, ja. Dat, dat, dat, en, en, ja. Toch 260 mensen die per week hier kwamen, ja, schilderen, ja. beeld houden, ja. weven. En dat, dat wordt inderdaad op die manier... Ja, dat is er straks dan gewoon niet meer. Ja. Dus ze zijn inderdaad hele goede huurders kwijt. En, uh, en ook wat ik zuur vind... Dat is 35 jaar lang een actieve vereniging. We zijn altijd kleinschalig geweest. Hè. Bij ons is kunst niet een elitaire zaak. Hè. Iedereen die, die, die talent heeft... Die uh, heeft goed de gelegenheid om te schilderen, te beeldhouden of te weven. Dat, dat, dat. dat zijn alle voorzieningen voor... Laagdrempelig, klein. Ja, dat iedereen het kan. Nou, dat wordt nu straks echt voor, de, voor degenen die het nog kunnen betalen. dus de elite. Ja, dan gaat het echt groepje. een elitaire... Ja, dan wordt het een hele elitaire. Nou ja, is iets dergelijks niet ook aan de hand? Ik sloeg de krant open, open vanavond met, met de muziekscholen. en het Handelsblad had daar uh, uh, ja, wat, wat verhalen over... Dat, dat die muziekscholen, ja, dat wordt ook een trieste aangelegenheid. Steeds meer sluiterig. Uh, wat, wat nog aan muziekonderwijs gegeven wordt dat moet ook praktisch kostendekkend zijn ja. uh, helemaal opgebracht door degene die, die muziekonderwijs genieten daar geven gemeentes ook nauwelijks nog maar subsidie aan, hè? Nee, maar ik vind het zo korte termijn denken. Nou, dan levert het een paar cent, omdat ja. ik me overigens nog afvraag, maar ten koste van wat allemaal niet? Ik bedoel, een, een, een gemeente waar geen cultuur meer is, want ook de muziekschool, bedoel, wat voor belangrijke bijdragen levert dat hier niet in het culturele leven? Wij ook hè, als aan, aan tentoonstellingen, aan mensen die kunnen, die kunnen werken hier. Het is echt een verschraling En het is niet alleen maar muziek maken en alleen maar schilderen, beeld houden of weven. Maar het, heeft ook nog een, het zorgt ook voor een sociale cohesie in een gemeente. En die gaat nu gewoon weg. Ja, is er uh, uh, in die ledenaantallen en de relatie tussen contributie en, en, uh, en lidmaatschap... Uh, ik hoorde gisteren de minister van Verkeer zeggen... Uh, die kreeg ook zo'n soort vraag voorgelegd in Buitenhof. Uh, een miljoen dat je bezuinigt, uh, bijvoorbeeld in de weg- en waterbouw, dat, dat geeft zoveel uh, werkelozen. En dan, uh, ze, dan zeggen ze, dan reken je maar uit, want we moeten daar 280 ja. miljoen. Uh, het was geloof ik, uh, nou ja, ik ben het getal kwijt. Maar kun je met, met, uh, met contributie en leden ook zo'n uh, zo relatie maken? Nou, niet, niet zo'n directe relatie van uh, uh, werkloos of zo. Maar je, je, je krijgt natuurlijk mensen, uh, het, uh, het gros van onze leden, die zijn allemaal al, uh, ja, zeg maar, boven de vijftig. Uh, dan krijg je natuurlijk uh, dat, dat voor een aantal mensen, als het onbetaalbaar uh, gaat worden, dat ze dan uh, ja, uh, zo'n uh, uh, lidmaatschap gaan opzeggen. En, en wat is dan het alternatief? Dan zitten ze weer thuis achter de geraniums. We hebben ook heel veel daggroepen van, van mensen die het prettig vinden om overdag uh, te komen schilderen of te beeld houden. En uh, dan, als ik dan kijk naar de leeftijdsopbouw, dan is het gros van onze uh, mensen wel boven de 50. Uh, tot zelfs, we hebben uh, 80. tachtig. Uh, uh, oh ja. van, uh, van ik ben boven de 50, ja. maar ik hoor... Erelid is ja, 90. Ja, ja. Ik denk dat zelfs, uh, ik ben dan 59 en ik hoor nog tot het jongste ja. bij ons in de groep. Dus dat, uh, de contributie is nu uh, 310 euro? 310 euro voor de groepen met, met docenten. Met een docent. Kijk, en, en, als je, en wij hebben ook een minimum gesteld. Het minimum van onze groepen met docent... moeten er nog tien zijn, want anders kunnen wij... die docent niet meer betalen. Dus die mensen, die moeten met tien mensen zijn... anders dan lukt het niet meer. Nou, aan het eind van het seizoen... omdat er zoveel mensen weggingen... kregen we groepen die... Ja, zeg maar onrendabel werden daardoor... hebben we de docent uh, weg moeten doen. En die mensen zijn dus nu bezig zonder docent. En, en we proberen wel om daar mensen wel leden bij te krijgen. Maar ja, als, als die contributie zo hoog blijft... Maar zonder docent is de contributie... Dan uh, betalen ze 130 euro. 130 euro? Ja, ja. En uh, eigenlijk zou die contributie hoger moeten zijn... maar we hebben uh, al uit eigen middelen hebben we, uh, de, uh, in de begroting iets bij, uh, bijgestopt... om die contributie nog wel laag te houden... dat het niet te gek zou worden. Want als, het, als we het echt zouden doen met... met uh, uh, zeg maar uh, dat we kostendekkend zouden werken... dan zou de contributie voor uh, uh, deze mes 170 euro moeten zijn... Ja. en de contributie voor de uh, groepen met docent 365... Kijk, dan is het nog... En hoeveel leden hou je dan over? Ja, ja, als, we ja. De, als we dat eens wisten. Kijk, als er nog meer mensen opzetten, moeten natuurlijk dat bedrag, de huur en alle kosten door nog minder mensen opgevoest worden. Ja, dus natuurlijk, dat, dat is dat, een, dat, een spiraal. Ja, die een spiraal die... die, ja, die, die... Een soort Een ja. krijg je ja. dan. Want die huur van, van, uh, die we hier moeten betalen, of je nou met 200 mensen bent of met 20, we moeten toch die huur betalen. Hè? Snap je? Want dat, dat ja, ja. Uh, ja. Het is gewoon een, een kwestie van. We krijgen vier keer per jaar de rekening en hoe het betaald wordt. En, en het vraagt nieuwe verleden hebben jullie. Mm -hmm. Ze zeggen gewoon. Je hebt zoveel vierkante meters, dus je moet zoveel betalen. Bovendien, en daar hebben we het nog niet over gehad... zitten we ook nog eens een keer in hartstikke onrendabele ruimtes. Helemaal in de nok van, van het circus ja. en in de kelder. Ja, ja. Dus, dus... De vloeroppervlak dat, dat wordt geregend, je, maar die schuine daken... Dat, dat, dat noem je te... goed uh, uh, ja. het circus. Dus je zit in de nok en in de kelder... Ja. Uh, dat zijn nou niet de ruimtes die uh, voor uh, mensen die strak in het pak zitten... en die nee. hier een, een symposiumpje houden, uh, nou direct uh, in aanmerking komen. Hè? Nee, dat nee. nee. nee. klopt. Uh, uh, dat zijn echt de ruimtes voor uh, ja, die klooien zoals wij in de log hè, en... ja, ja, de hobbyisten. En, uh, uh, uh, twee, twee jaar geleden werden wij door de gemeente een, een, uh, uitgenodigd... om eens te komen praten over verplaatsing van onze ruimte. Wij zaten dus op de tweede verdieping... Oh, ja, hier noemen ze dat de eerste verdieping. Mm -hmm. En uh, daar uh, in, in verband met het verhuis van uh, het zorgcentrum uh, gebeuren, hebben ze aan ons gevraagd of wij naar boven wilden gaan. Mm -hmm. Nou, dat hebben we dus gedaan. Dus wij zijn aan alle kanten willen we best meewerken, maar we hebben eigenlijk langzamerhand uh, voor het idee dat de, dat de liefde maar van één kant komt. Ja, ja. Ja, ja. En als we nou met, met het uh, schakbestuur tot een uh, overeenstemming zouden kunnen komen dat er iets aan de huur gedaan wordt, ja, dan wordt het voor ons ook aantrekkelijker om te blijven zitten. Natuurlijk. Ja. En die besprekingen die gaan er komen? Wij hopen het. Ja. Mm -hmm. ja. We hopen het, ja. Uh, de mensen van de gemeente hebben gezegd dat ze uh, gaan proberen om, uh, om dat gesprek op gang te <kwijden> krijgen. Dus <kwijden> wij wachten. Uh, en bovendien is in de rechtszaak... En ja, en je wacht van... de uitspraak af. Ja, maar een van de, de ambtenaren heeft ook gezegd... Van, ja, dat ze het heel zouden betreuren, zou betreuren als atelier 78 niet meer zou kunnen bestaan. Dus. Ja. Wanneer is de uitspraak? Dus zes, acht weken. Hè? Ja, tussen de zes en de ja. acht, zes, weken. acht weken. Ja, ja. Ja, ja. Als die uh, ongunstig is, kun je dan in beroep? Ja, dan zou ik bij de Raad van State... Dan ja. is de Raad van State ja, al ja, de volgende, ja, de, ja, de ja, laatste stap? Oh ja. Maar ja, ik ja. hoop niet dat het zover komt. Bedoel, dan, het, het kost ons elke keer ook geld. Ik bedoel, het is niet kosteloos. Hè? Is het, ja, ik dacht, dat uh, hebben jullie een advocaat daarvoor moeten... Nee, nee, nee. nee maar we, we zelf wel, gedaan. We zelf hebben het zelf gedaan. Ja, ik heb wel uh, hulp gehad van het advocatencollectief in Tilburg... die uh, ons echt heel goed geadviseerd hebben... Uh, en daar voor ons niks gerekend hebben. Daar waren we heel blij om. En, uh, maar uh, ja, de griffierrechten moet je betalen, kost 310 euro. ja, ja, ja. dat is toch ja. ook weer 300 ja. eruit. Ja. Ja. Uh, als de gemeente in het ongelijk gesteld wordt, kan de gemeente in hoger beroep natuurlijk. Ja. Ja. Dat gaan ze vast doen. Vast, dat gaat, dat doen ze vast. Nou, dat weet ik niet. Met wel. onze nou, belastingcenten kunnen ze dat, dat, dat makkelijk uh, doen. Als je niet wil betalen, maar wil je niet betalen. Dat <laughs> ja. ons alle centen. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, nee, maar ik, ik vind het vreemde van de hele zaak. We hebben continu de leden van de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de hele ontwikkelingen, kopieën gestuurd van onze brieven. Ja. Dat. dat dat vanuit de raadsleden er nooit eens vragen gesteld zijn van hoe zit het nou eigenlijk Eén de... partij, Proactief Goorle die leeft met ons mee, die heeft ook geadviseerd gaat eens verder opzoeken bij de rechter dat is de enige partij die, die, die, die inderdaad zegt hoe is het er nou mee en, en er moet toch een oplossing zijn, maar dat is de enige Maar ja, dat is uh, ik denk uh, heel makkelijk te verklaren daar hoeft er maar iemand, daar hoeven maar een paar te roepen, Elitaire club en, en de raad zwijgt ja. En gaat zich niet sterk maken voor, uh, ja, voor, voor Atelier 78. Ja, ja waar, waar die benaming elitaire club dan vandaan komt, dat weet ik niet. Maar als ik kijk dat wij continu, zolang als we bestaan, 35 jaar uh, lang... waarvan ik er uh, ruim 25 jaar penningmeester ben... Mm -hmm. uh, altijd gezegd hebben, we moeten de drempel zo laag mogelijk houden. Iedereen moet kunnen komen, schilderen, weven of beeld houden. Mm -hmm. En dan, dan, dan kun je dat toch geen elitaire club noemen? Mm -hmm. Nee, nee. Uh, vanuit uh, jullie beleid niet, uh, maar in feite van de mensen die, uh, die er komen... Zijn misschien uh, toch wel uh, mensen die uh, boven gemiddeld zijn? Nee, nee? nee dat zijn er nee. enkele. De meeste zijn mensen echt... Dat hebben we ook gemerkt toen met die, met die, toen die uh, contributies zo ver omhoog gingen. Er zijn echt mensen die eerlijk zeggen... Ja, dit kan ik niet meer betalen. Of dit zeker omdat het onzekere tijden zijn. Net wat San zegt, we hebben veel ouderen. Dan is het sowieso onzeker. Met alle kortingen op pensioen of het ik wat. Voor wie dat echt een probleem gaat. Er zijn enkele. Ja, we hebben vroeger de oud-burgemeester ja. was lid. Maar... Ja. Die, die met is de een, mensen daar omheen, Ja, maar dan waartoe... hebben we het over ja, ja. Op één hand te tellen. Mm -hmm. Maar de meeste zijn... Ja, we gaan natuurlijk niet in portemonnees kijken... maar het is beslist niet zo dat wij een rijke club zijn met de, rijke leden. Echt jullie niet. kunnen geen inkomensafhankelijke contributies... Ik wil het niet weten. Ik wil niet in iemand... Nee, ik wil het niet <lacht> weten. Oh, jij bent er en jij verdient zoveel en jij... Nee. Jullie gaan nou, niet nivelleren via nee. de... Um, Nee. Contributies, nee. nou, ben, nou ja? zeg je dat, maar ja? uh, we, hebben de, we hebben wel eens die opmerking gekregen van uh, uh, een van de, van de, van de raadsleden die eens een keertje zei van waarvoor uh, uh, hebben jullie geen contributie naar draagkracht, nou ja dan ben je verkeerd bezig, dat doe, de, ja. de, ik, ik vind ook niet dat, dat je dat als vereniging kunt doen. Uh, dat je aan iemand uh, zijn die B-biljet moet vragen... als je oh, uh, lid wordt. Ja, ja, ja. Oh Jij bent eentje die uitkeringsgerechtigde is. Dat, weet, dat zijn dingen die wil je als een vereniging niet weten. We nee. hebben wel, en, ja. en daar wil ik toch wel even zeggen... een paar mensen die, die echt het uh, probleem hadden... met uh, die 310 euro in één keer te betalen... daar hebben we een regeling voor getroffen... dat ze in twee keer kunnen betalen. Mm -hmm. Dus... Uh, uh, we zijn niet zo uh, halstaai dat we zeggen van je kunt niet betalen, dus geen lid. Nee. Maar uh, dus, uh, gelukkig uh, is, is dat percentage niet zo, zo erg groot, maar de mogelijkheid is er altijd om in, dan in twee keer te betalen. Dat geeft al, in de andere, andere jaren hebben we dat nooit gehad, geeft al aan dat met name uh, mensen die wat uh, ouder zijn en dus geconfronteerd worden met pensioenverlies ja. of uh, ja. pensioenstilstand ja, toch moeten gaan uh, kijken waar geef ik mijn uh, hobbycentrum. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus jij uh, kunt uh, eigenlijk uh, dat, dat weer leggen dat het een elitaire club zou zijn. Oh, ja. Ja, ja. ja. Ja, ja. Ja, ik ja. weet niet van iedereen nee. of, of zijn inkomen. Nee, maar ik denk dat een groot vooroordelen is. ...naar nou, ja. dat zal je ja, nou, ja. ja. ja. ja. Kijk, uh, ik kan me ook voorstellen de mensen die, die nooit geschilderd, nooit gebeeldhouwd hebben of nooit hebben, en die, die dat zien, die denken van, nou, je moet wel uh, iets apart zijn om dat te kunnen. Nou. Arme en rijk, iedereen is bij ons welkom. Mm -hmm. Alleen, wij hopen dat... Uh, op betere tijden... We hopen op betere tijden, op een gunstige uitspraak... op uh, ja. wat meer uh, toeschietelijkheid van de kant van het Jan van Bezouw. Ja. Alleen, als jij daar zo naar luistert... Uh, wat zeg jij daarvan? Uh, je bent ook een verenigingsmens. Misschien is de back to basics ook uh, aan jullie uh, niet uh, voorbij gegaan... Nou, Back to Basics. Ik ben ook uh, secretaris van de handboogsportvereniging hier. Van nou ja. Sebastiaan. En die kreeg ook te horen dat de jeugdsportsubsidie de jeugd stop werd gezet. De jeugd? De jeugdsportsubsidie. Ik dacht dat die juist altijd ontzien werd, de jeugd. Dat dacht ik ook. Maar... Is dat niet? Nou, uh, de Back to Basics verhaal heeft destijds ook... Uh, je hebt ook als vereniging en hebben jullie ook ja. moeten, denk ik... Uh, een enorm verhaal op Och, papier moeten ja, zetten. Ja. Waar heel veel Zonder mensen voor, ook... Ja. Ik heb het van veel clubs gehoord ja. uh, dat het heel echt ondoorzichtig. moeilijk te begrijpen ja. Ja. was. Ja. heel ondoorzichtig. Wat moet ik nu melden? En daar op naleiding van die rapportage die wij hebben ingeleverd... Uh, hebben wij de jeugdsportsubsidie ook moeten inleveren. Ik heb daar wel bezwaar tegen aangetekend. En ik ben aan hoorzitting geweest bij de gemeente. En uh, ja, we hebben ze in ieder geval voor twee jaar toe moeten kennen. Omdat er fouten gemaakt waren. Oh, dus daar hebben we een stukje gewonnen. Maar ik denk, ja jongens, waar hebben we het over? En daar heb ik het alleen over de jeugdsportsubsidie. Mm -hmm. Ja. En uh, deze huidige discussie die we nou hier voeren, ja, hoe kijk je dan naar? ik vind het ongelooflijk jammer. En ik hoop ook van harte dat de ATJ 78 uh, zo ver komt als, uh, dat de rechtbank een gunstig een positief besluit gaat nemen. Wij hopen het ook echt. Ja, ja. ja. ja. Mm -hmm. Ongelooflijk van zo'n club dat die te zou gaan. Ja. Goed, nou, ik denk dat we... Uh, ...daar goed over gesproken hebben. Ja. Zijn we geen dingen vergeten? Nee? We houden jullie op de hoogte. We, uh, ja, je zit er dichtbij, Lucie. Ja, is... uh, we houden u op de hoogte. Nou, ja, ja. dan uh, hebben we dit onderwerp voorlopig uh, afgerond... ...en dan gaan we naar een stukje muziek. Ja, ik weet niet welke muziek er gedraaid is... ...zoals ik was onderweg naar hier... ...en toen dacht ik, Goolse, het Goolse taal... ...ik heb niets geen Goolse muziek... ...dus ik hoopte eigenlijk dat de locht die zou hebben... ...en ze zijn gaan zoeken. Boah, hebben ze dat niet? we hebben natuurlijk ook wel Goolse muziek jo, hoge door en ligt al klaar uh, als het kan dan gaan we die er nog een keer doorheen mengen als het moet uh, met een wit pen. Nou, uh, waarvan <tus> ik sinds kort weet dat dat een duif is dat is een duif, <tus> dat is een duif Marleen, <tus> en eens even kijken zo'n uh, anderhalf jaar geleden werd het plan geboren om een gols café te houden nee, we zijn, uh, we zijn uh, als werkgroep zijn we bijna twee jaar aan de slag denk ik Um, ja pak die microfoon maar ja, ja, ja. Um, bijna twee jaar aan de slag uh, en dat is eigenlijk gekomen door een beetje door uh, een, een echte golenaar, Chef Hogendoorn die heeft ja. um, de Golse uitgebracht, mm -hmm. is geweldig om door te kijken daar zijn wij ook veel mee bezig en uh, die heeft een uh, er heeft een stukje in het Brabens Dagblad gestaan destijds en hij was naar mensen op zoek die uh, een werkgroep wilden vormen rond de Goolse taal. Er hebben een aantal mensen op gereageerd, onder andere ik. Uh, een paar zijn er afgehaakt en zijn er weer wat bijgekomen. gekomen. We hebben echt een vaste kern van negen mensen nu, uh, waarmee we in ieder geval maandelijks bij elkaar komen en het laatste half jaar uh, zo af en toe wekelijks. En uh, we hebben het idee opgepakt uh, om een goalscafé te organiseren. Uh, waarbij we de, het goals uh, natuurlijk aan de orde laten komen. Uh, er zijn wat mensen, Jan van Eyck, de nieuwe voorzitter van de heemkundige kring, die komt een uh, vertelling uh, doen. Het onderwerp is nog, uh, Daar wordt donderdagavond, uh, zetten we dat allemaal op papier waar het allemaal over gaat. Er komt iemand uh, met zang, echte Goolse liedjes worden er gezongen. Dus ik had daar net eigenlijk ook wel een echt Goolse liedje ja. verwacht. Dan zeg je een lieke, <laughs> die, geloof ik, of niet? Een lieke, ja. ja. En um, uh, er, kom, er komt een schrijver even wat vertellen, een Goolse schrijver. Hein Quint komt. Uh, oh ja, ja. Ja. ja. Die publiceert ook in het Gools Belang af en toe die uh, Akoes, spitsvondigheden. Akoes, ja. ja. En uh, muziek ertussendoor, er is een, een groep echte Goorlenaren die echt uh, in het gols café uh, gaan zitten praten. Die zitten daar te kaarten. en die hebben echt een heel gols verhaaltje uh, wat ze daar gaan vertellen over de actualiteiten in Goorlen ook. En uh, ja, het ziet er bijzonder leuk uit en last but not least uh, is natuurlijk de introductie van het gols uh, leesplankske. Ja. En uh, ja, het is, uh, ze zijn klaar. We hebben vorige week uh, alles uh, met z'n allen zitten maken. Uh, er is een leesplankske En uh, we hebben ook een dienblad waar het, uh, dezelfde tekeningen in komen liggen. Daar zag je een heel klein stukje van de foto ja, in het, het blauw. Dagblad. Echt heel summier, want ze wilden natuurlijk graag een foto van het complete plankske, Maar daar wilden we eigenlijk nog graag even geheim houden tot zaterdag. Ja. het ziet eruit als een doos uh, ja dat is een dienblad is het een dienblad we hebben, we hebben een leesplenksje uh, een a 4 ongeveer denk ik en we hebben een dienblad uh, waar een soort leesplenksje in ligt ja. en ja. die uh, worden ook te koop aangeboden en uh, ja, daar liggen dan uh, plaatjes en de woorden op ja uh, en dat is, uh, what you see is what you get, what you get is what you see. Is, of zitten daar nog plankjes, uh, woorden onder, dat je, dat je ze kunt wisselen? Dat, uh... Nee, je kunt ze niet wisselen. Niet net als vroeger, uh, dat, je, dat je ook lettertjes en woordjes had. Maar... Nee, het is echt alleen een plaatje van, uh, met prachtige tekeningen... die uh, overigens uh, Kees de Jong voor ons gemaakt heeft. Uh, wij hebben met z'n allen een aantal woorden uitgezocht... Uh, die we een beetje sprekend vonden voor Gorle er zitten er een aantal bij en we hebben die woorden echt 18 woorden aan Kees de Jong gegeven en die heeft er prachtige tekeningen bij gemaakt mm -hmm. en daar hebben we samen met het uh, het grafisch bureau hier in Gorle hebben we dat uh, verder ontwikkeld tot het leesplein. ja en op 24 november wordt het uh, dan wordt het officieel overhandigd. overhandigd daar hou ik ook eigenlijk liever nog even geheim aan wie dat gaat maar wie dat is het ja. zal natuurlijk wel een officiële persoonlijkheid zijn. Dat moet, hè? Dat moet, hè? Ja, ja, ja dat, moet, dat kan niet anders. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, dus dan uh, wordt het echt geïntroduceerd. En vanaf, uh, ik denk vanaf komende maandag is het uh, Plenkske en het dienblad ook uh, te koop bij een aantal Goorlense zaken. Juist. Ja. Ja. Er wordt in zo'n café, vertel je net. Uh, een café. Ja, ik woon 30 jaar in, in Goorle en ik krijg het niet voor elkaar om die tongval. Ik doe het ook niet, want nee, dat, dat zou door. heel krampachtig. Het heeft zelfs, eer, toen ik hier pas kwam wonen, kon ik het gewoon sommige dingen ook niet verstaan, want het is echt een aparte taal. Ja. Als je hier van Rotterdam komt, ja, en je ja. weet, wat ja. spreken ze nou toch? Ja. Ja. Nog, nog steeds word ik wel eens, hoor ik wel eens uitdrukkingen waarvan ik denk, oh, is het wel, oh, oké. Okay. Dus dat, dus ik spreek maar ik, ik, ik, ik spreek dit, dus maar zo'n zo café, dat, daar wordt de schors gesproken door een groot aantal door een mensen. Groot aantal mensen. Ja, ja, ja, maar als ja. ik erbij kom, nou, ik spreek geen woord goos. Nee, praat je gewoon? Praat ik gewoon so toch wel mee? En, mean, en, en, je uh, je ja, ja, want ja, wat, wat, wat is de en voor de, de, de mensen die optreden? De ja. mensen die optreden, die spreken ik die, die, die spreken goals. wel echt goos. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar je hoeft geen te uh, spreken om er naartoe te mogen. Nee, okay. nee, nee dat zeker is mijn. Niet. Ik ga zeker kijken. Ik bedoel, wie weet, leer ik weer uitdrukkingen of leer ik weer woorden. Precies. Of, uh, ja. Dat ik denk van, oh, oké. Okay, uh, ja. Ik vind het wel leuk, want het is, het is moeilijker te verstaan voor buiten Maar het is nog moeilijker te lezen. Dat is het absoluut. Ja. Het is ook heel moeilijk ja. om te schrijven. Ja. Oh ja. ik eerlijk maar, zeggen. Er ja. zijn scholen nee. hè, die, uh, die zeggen, ja, het moet zo. En een andere school die zegt, nee, je kunt het beter zo doen. Dat, Dat klopt, er ja, zijn verschillende Nou, Chef Hoogendoorn heeft, chef heeft gelukkig Echt een Een, een, een stukje Grammatica opgesteld uh, Voor alle klanken uh, Hoe je dan de letter die erbij hoort ja. uh, Schrijft En uh, ja, het went wel, maar je moet wel uh, Wel goed hebben Chef doet er gewoon zo uit zijn hand uh, schrijft hij erop ja. Maar wij moeten toch echt wel eens af en toe spieken van uh, Oeps, hoe moet ik dit nou uh, mm -hmm. schuiven Ja, ja. We hebben al een paar keer gezegd 24 november. Waar ja. is het? 24 november bij uh, Omee in de Doom in de Dorpstraat, in de Dorpstraat. Ja. Ja. Ja. Vanaf 8 uur, of voor 8 uur is iedereen welkom. En dan uh, is er een programma tot, uh, tot ongeveer 10 uur. En daarna hoop ik dat mensen nog gezellig even een pratje maken en uh, even gezellig blijven nakletsen. Zeg een uh, entree gratis, heb ik dat gratis goed gelezen? Entree, ja. Hoe, ja. Hoe, hoe betalen jullie dat dan? Nou, we hebben een, we hebben, wij hebben een klein beetje subsidie gekregen van de gemeente. Is dat Bruis? Is dat uit het Bruisfonds? Hm. <laughs> het, volgens mij wel. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Die, ja. Nieuwe nieuwe, ja. die nieuwe, nieuwe initiatieven die uit het Bruisfonds ja. Ja, kunnen is het komen. Uit. Ja. En uh, uh, ja, we doen natuurlijk zoveel mogelijk zelf. We, we proberen uh, met een heleboel mensen alles zelf te doen. Uh, Jacques Winkels bijvoorbeeld heeft al die gezaagd en gevreesd. En de dienbladen gemaakt. En Komt ze dat uit de hobby's? Het helemaal fantastisch uit. ja. Het, ja, ja, ja. ja. Ah, die dus, werken daar wel aan mee. Het is helemaal geweldig wat iedereen uh, doet. En, en de de uh, zijn etiketten en die we, we, we hebben we met een heel stijl allemaal op zitten plakken. En ja, dat geeft ook nog een stukje gezelligheid. En, uh, je weet waar je mee bezig bent in ieder geval dan. Ja. Ja. En een oh, soort ja. woordenboekje. Komt dat ook nog een keer? Uh... Ik heb net verteld dat ja. er een een golelse dic dic dic dictionair. Dictionair, dictionair is een woordenboek he? Ja, Ja, ja. ja, ja dat, uh, <laughs> <laughs> dat lukt me nog wel. <laughs> nee, nee dat maar dat is, is gaan. Als je die ja, is, ja. Dan, dan moet je eens even contact opnemen met mijn chef. Dat is ja, echt een, ja. geweldig. Uh, hij heeft zelf ook ontdekt. Er staan nog wel hier en daar wat foutjes in. Er verkeerd geschreven of een tikvoutje of zo. We zijn die met beetjes helemaal aan het Lopen en uh, te updaten. Is het en... echt een hele eigen taal? Ik bedoel, lijkt het, of lijkt het veel op Tilburgs? Of, ja, het, op, het lijkt op, er wel op. op. Het lijkt op, natuurlijk wel op het Tilburgs. Maar het is, het is, hier en daar is het toch wel maar anders. Uh, ja. Ja, het is wel... Uh, ja, dat zijn die, die verschillende dialecten... ...een eigen taal. Als je dat zo groot wil zeggen. Maar ja, daar moet je Jan van Eyck over horen. Ja. Die... Uh, ja, die zal, die zal je voorbeelden kunnen geven van hoe dat in Alphen, ja, hoe ja, ja. het in Riel en hoe het in Goorlen en hoe mee... het in Tilburg wordt uitgesproken. Ja. ja, dat kan dan toch, dan heb je toch over een, een gebied dat, dat eigenlijk maar vrij klein is en ja. waar je dan ja. toch nog vier verschillen hebt. Ja, de verschillen. verschillen. Dat vind ja. ik echt, dat mij bijzonder. Ja. Van dat je inderdaad met, met kleine gemeenschappen toch een eigen taal hebben, terwijl als je in de randstad kijkt, dan ja, je hebt een iets andere uitspraak. Maar uh, een Haagenees die praat hetzelfde als een Rotterdammer en en yeah. met niet zulke yeah. bijzondere. Zo werkelijk zo zijn. Ja, ja, ja wel. Er dat kan ze goed. We kunnen elkaar goed verstaan. Ja, maar, maar ik denk ook niet met een eigen taal of zo. Het is een uitspraak ja, ja. die wat anders uh, de, ja, is. Maar ja, ja, ja. Ja. Ja. Niet echt ja. totaal andere woorden, eigen nee. eigen woorden en zo. Dat, uh, dat is toch wel wezenlijk. zeggen weet wat hier wat ik hier tegen kom. Ja. In, in, inmiddels natuurlijk van, vanuit heel veel buurgemeentes ook gehoord ja. dat ze leesplanksjes hebben gemaakt en uh, merk dan ook uh, dat er uh, uh, echt eigen woorden zijn. Ja. Ja, ik stel voor ja. dat we um, een stukje Johogedoorn uh, beluisteren en dan uh, kunnen we misschien ook uh, uh, daar commentaar op geven. Lucy, jij kunt misschien... Uh, Zeggen of je het verstaat en, en misschien zijn er enkele woorden waar we wat uh, over... Ja, oké, okay, dat vind ik prima, ja. Leuk. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Als het zondagmorgen is, en de lucht helder en fris. Dan is het leven mooi, staat de melker bij zijn kooi. Hij duurt dan naar de lucht, want zijn thuis zit op de vlucht. En dan roept hij heel spontaan, kijk, kijk, daar komt hij. Daar komt een wit aan, daar komt een wit aan. Zie, de kijk, dat beestje met zijn vleugels aan. Daar komt een wit, ben aan. Ziet ik daar komt een wit ben aan, daar komt een wit aan. Zie, de kijk, dat beestje met zijn vleugels aan. En is het onkoers voorbij? Heet de pest in of is je beleid? Dan gaat je vlug van deur naar de kles is een constateur. En heeft hem daar dan staan. En de klok heeft afgeslaan. Ja, dan begint de pret bij Doriske aanbevet. Daar komt een wit ben aan. Daar komt een wit ben aan. Zie jij de beestje met zijn vleugels slaan. Daar komt een wit ben aan. Daar komt een wit ben aan. Zie jij de beestje met zijn vleugels slaan. En is het concours en einde. En de uitslag wordt bekend, dan vliegen ze op de lijsten los. Als een haan op een bos en de ene roept vol lol. Doet hem nog maar eens vol, ik vind het hier kolossaal, een rondje voor allemaal. Daar komt me wit witpen aan, daar komt de wit witpen aan. Zie jij dat beestje met zijn vleugelslaal. Daar komt me wit witpen aan, daar komt me wit witpen aan.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 Daar komt meneer Wittem aan, zie ik jij beestje met zijn vleugels slaan? En als het dan avond wordt, en gedaan is de medesport, en gedaan is dan de pret, en dan tuimelt hij in zijn bed. Zijn vrouw zegt dan heel laag, nou, het was dag weer klaar, maar hij ligt dan op les te mompelen in zijn nest. Daar komt meneer Wittem aan, daar komt meneer aan, zie de met zijn pleutelslaan, komt de wit en aan. Daar komt Zie de jij de feestje met zijn pleutelslaan, lag. komt de wit aan? Daar komt de wit de feestje met zijn komt de op Ja, ja, dat was de witpen, door komt mijn witpen On, We hebben al opgemerkt zo, tijdens dat het de muziek hier draaide, dat het niet van voor tot achter dialect is. Het is deels Nederlands met, met wat dialectische aanzetten ja, van fragmenten, woorden ertussen, wat, wat woorden ertussen. Ja. Daar komt munne witpen. Dat is natuurlijk munne dat is natuurlijk een, een dialectische vorm. En uh, zie jij... ...ziede gij ook natuurlijk... ...en, en op het lest... Uh, ...in zijn nest, ja... ...maar dat zijn dus wat fragmenten... ...zou dat niet de situatie zijn... ...van, uh, van veel uh, dialectsprekers... ...op dit moment... ...dat ze, dat ze uh, zo'n beetje een mengel moest maken... ...van, van uh, uh, Nederlands... ...en, en, en Gools? Nou, nou, dat denk nee? ik eigenlijk niet. niet? Uh, nee, nee, het valt mij eigenlijk nu pas op... Uh, als, je, ...als ik... Uh, Lang geleden met een wit pen hoorde, dan ja. uh, klonk er eigenlijk, uh, naar mijn gevoel, veel golser als, nee, als dat, dat dan, ik nu. Hoor. Als je daar wat kritisch naar luistert. Ja, nee, dan, nee, nee. Het nee, nee, is toch wel heel geen veel goolse. gewoon He? Nederlands. Het is geen Gools. Nee, het is geen Gools. Nee. nee, maar goed, het is wel een Goolse zanger volgens mij. Ja, ja, ja, ja en ja, het zeker, het een troubadour. Ja, zeker, dat is wel. Maar. Een golse. en een golse tongval. Zou ja. jij een dialect spreken, maar alleen? Ja, maar ik, ik kom eigenlijk niet uit Goorl, ik nee. woon er al 36 jaar, maar ik kom uit Rosmalen, en dat is uh, Rosmalen. Uh, spreek jij Rosmals? Rosmalen. Ja ja. ja, ja. Maar goed, ik woon hier 36 jaar, en als ik met mijn broers en zussen dialect praat, dan zeggen ze, oh, je kunt wel horen dat je in Goorl woont. Oh <laughs> die, ja, die taal is veranderd. Toch, dat, dat verandert, dat is echt veranderd, Ja, ja. ja. ja. ja. Maar je hebt het wel gekund, uh, puur dialect, zonder... Ja, zonder dat, ja, ja, ja, ja bij ja. mijn ouders thuis werd ook dialect praten. Ja, ja, ja. ja. Zij, dat is nog steeds nou, leuk om te doen. We hebben het niet gehad over uh, uh, wat je toch eigenlijk altijd moet doen in een uh, kritisch uh, interview. Wat is nou eigenlijk de doelstelling van het uh Golske Café? Nou, het Gools Café, ik heb het ook, en de Goolse taal, de werkgroep de Goolse taal. We willen heel graag het, het, de Goolse, het Goolse dialect uitdragen en vastleggen. Wij proberen ook alles uh, wat we tegenkomen aan Goolse gedichten en uh, uh, liedjes vast te leggen en te digitaliseren. Uh, we proberen de dictionair echt helemaal uh, uh, topje eruit te laten zien qua spelling, qua Goolse spelling. En we willen het graag uh, opslaan voor het nageslacht. Ja, voordat, vastleggen, het, voordat het over 25 jaar helemaal voor, verdwenen is. Voordat het verdwenen is, ja. vastleggen, opslaan ja, op alle mogelijke informatiedragers die, die er maar zijn. Ja. Maar het is, uh, ik hoor dus niet eigenlijk dat je zegt, uh, wij willen de Goolse taal gaan uh, promoten, we willen gaan bevorderen dat, dat men uh, meer Gools gaat praten. Tuurlijk, dat doen we door het Goals café te organiseren en mensen te proberen, proberen te stimuleren en te laten horen hoe mooi het Gools kan zijn. En dan denk ik vast dat er nog meer mensen zijn die gaan proberen om het uh, vast te houden, het dialect, dat mooie Goolse dialect. Dus dat zit er toch wel degelijk achter de bevordering Zeker, van, van het van ja. De dialect? Ja, ja. ja. Oh, ja. ja. Ja. ja, en um, goed, is dat een eenmalige... Uh, uh Eenmalig café of uh, gaat nee, het vaker... Uh, eigenlijk uh, tweejaarlijks organiseren. Tweejaarlijks. Tweejaarlijks. Uh, we willen het over twee Want het vergt qua organisatie natuurlijk uh, toch nogal wat. En we zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers uh, ja. uh, die tijd moeten zoeken om uh, zoiets uh, uh, op te zetten. We proberen het elke twee jaar uh, te organiseren. En uh, zo willen we dat uh, terug laten komen. Ja, ja. En dan weer te laten zien wat er allemaal gebeurd is in die twee jaar. En, uh, ja. want Dan is het voor de werkgroep beter te behappen. Ja, want het, uh, om het elk jaar te doen, dan zou je er denk ik bijna een heel jaar mee bezig zijn... om te bedenken wat je wilt gaan doen, wie je wilt vragen, uh, om het te regelen. Ja, dat, dat kost gewoon tijd. Ja, ja. ja. ja. Maar goed, de, dat voornemen is er om, om het vuur brandende ja. te houden... Ja. Uh, het vuur onder de as, want het is uh, toch wel aan het wegzakken. En, en uh, het is toch op de eerste plaats restauratie, vasthouden, bewaren. Absoluut. Ah, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, uh, veel succes. Uh, Dank je wel. Dat is tot tot het, dus uh, 24 november. Het is een zaterdagavond. Zaterdag. Zaterdag, ja. zaterdagavond. Zaterdagavond. 24 november. Ja, 8 uur bij Omeneef. Komende, Omen zaterdag. Komende zaterdag bij Omen Neef in ja. de dorpstraat. Met z'n allen. Met z'n allen. Met z'n allen. Ik hoop dat er veel mensen komen. Daar kunnen ook heel wat mensen in, hè? Ja, acht uur. Ja, genoeg. Acht uur. Acht of, ja. uur begint het. Gratis entree. Gratis entree, zegt het voort. Nou, goed, we hebben hier ook, denk ik, voldoende aandacht en besteed. Onze tijd is trouwens om. Ook als we nog door zouden willen praten, dan gaat het niet. Godse kringen. we danken Marleen van Enschot voor haar bijdrage. Uh, jullie uh, ook, uh, Lucie en San... Ja. Dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.